...deltaplan, hè, wel eens gebruikt bij het toerisme... ...we zouden een deltaplan doorstroming moeten maken... ...voor de woningbouw. Maar dan is er, zijn er ook meer middelen nodig... ...en dan moet je dat ook stimuleren. Dus, dus dan zullen wij daar ook maatregelen voor moeten nemen. Nou, ik heb ook al uitgesproken... ...ik vind het is wel erg jammer dat, dat de Kei daar niet meer aan meedoen... ...toen heb ik gezegd... ...dan zullen wij dat op een andere manier moeten oplossen... ...bijvoorbeeld via de WMO... ...wat we op dit moment ook al veelvoudig doen... ...dat mensen verhuizen... En dat daar, daar ook verhuisvergoeding worden gegeven. Ik heb gezegd, dat ga ik ook oppakken. En ik wil ook nog wel een keer met de Kei in gesprek, goh, doe, doe nou even mee. Hoe gaan we dat nou gezamenlijk oplossen? Dus ook die toezegging, die, die wil ik doen om dat uh, verder te gaan regelen. En de andere punten, ja ik ga er vanuit, als ik een, in een prestatieafspraak een convenant zet... ...wat ik heb afgesloten over, over ene kant de huurbemiddeling... ...en over uh, de convenant in het wonen, welzijn, zorgen... ...die staat er nog steeds in. En er staat ook in dat er tot maximaal zoveel... ...123,18 uh, euro of zo, kan ernaast zitten, inzetten. Dan, als dat in die afspraken staat, dan vind ik ook dat ik dat redelijk heb geregeld. Dan kan ik ook zeggen, ja, maar u, u wilt toch niet? Nee, dan zeg ik, er staat in, we hebben een convenant. Tot 2025, we hebben net een convenant vanaf 2018 opnieuw afgesloten. Voor het. Dus ik, ik hou u daar gewoon aan. En als dat er dan in staat, nou, dan, dan krijg ik daar misschien discussie over. Ik zeg maar, ik hou u eraan. En ik kun niet zomaar van dat convenant af. Dus mijn toezegging is, kijkende naar, uh, naar de, het abonnement... en ik ook gehoord hebben, toch wel de discussie ook... waar, waar ruimte wordt gegeven van... we begrijpen wel dat die afspraken... ...wel getekend moeten worden, maar gaat u nog over deze punten in onderhandelingen? En ik hoop dat met de toezegging die ik heb gedaan op welke punten ik dat kan doen... ...dat het dat voor u voldoende zou kunnen zijn. Interruptie van de heer Kramer. Gaat u ook dan eh, het gesprek aan over eh, de verbetervoorstellen die ze nu terugdraaien naar noodzakelijk onderhoud? Want dan heeft u alle punten eh, nagenoeg benoemd. Ja daar, ja, daar ga ik wel met over ze in gesprek... Uh, alleen die staan, hebben nog nooit goed in de prestatieafspraken gestaan. Die staan in een complex strategieën. Dus uh, er is ook afgesproken, dat trouwens in de prestatieafspraken, om dit jaar, bij de laatste afspraak om nog eens met, met elkaar in gesprek te gaan. Wat heeft de KEI de afgelopen jaren allemaal gedaan en wat hebben ze niet gedaan... Dat staat erin. En daar, daar nemen we dat in mee. Ik vraag, dan, ik vraag alleen om toezegging. Dus nee, we doen maar ik doen niet een heel verhaal eromheen. Ik kan op uitvoering, hè, op, op dat punt, want ik weet waar u op doelt... ...kan ik niet toezeggen dat ik dat kan regelen. Maar ik, we gaan eerst inzicht vragen in waar zijn ze nou gebleven. En waar schieten, komt, komen er dingen dus niet uit de verf. Bijvoorbeeld zo'n zo renovatie. Maar ik weet bijvoorbeeld dat er nu dus flats worden ge, ge, ge, aangepast... Daarop, Maar ik heb de plannen niet. Dus ik ga dat wel vragen. Maar ik kan geen toezegging doen dat ik daar heel veel invloed op kan hebben. Wij willen alleen de... Als nou, u de toezegging doet... De Kamer, graag vierde voorzitter. Als nou, voorzitter. Misschien dan even nog een keer verduidelijken van mijn vraag. En alleen ja of nee. Wij willen alleen weten... Wat zijn nu de consequenties voor Nieuw-Noord... ...om geen verbeteringen te doen. Welke verbeteringen gebeuren er dan niet? En waar wordt dan alleen achterstallig onderhoud? Meer niet en meer... ...en dan kunnen ze waarschijnlijk zo uit hun strategisch onderhoudsplan halen. Portefeuillehouder. Ja, ik zal dat opvragen en dat dan met u delen. Uh, ja, dus... Ja, ik denk dat het, Daar ging de discussie volgens mij vooral, vooral met elkaar open. Ik, ik, ik denk dat uh, uh, er, uh, denk ik, toch wel gelukkig bij de, de grotere gedeelte van de Raad... een genu wat genuanceerder beeld is over de KEI en hun prestaties. En, en, en wat we daar uh, allemaal aan gedaan hebben. En, en, ja, en dat we echt nu stappen verder moeten zetten. En dat we hopen dat we ook inderdaad snel tot, uh, tot, uh, tot uh, een nieuwe woningbouwcorporatie komen. Want het is inderdaad ook De KEI heeft... Dat heeft, dat heeft de directeur zelf ook al aangegeven. Hun zinnen gezet op Amsterdam en niet meer op Zandvoort. Nou, en daar moeten we dus ook zo snel mogelijk uh, op inkomen. Dus ik dank u allemaal voor jullie positieve bijdrage. Dank u wel. Ik kijk even rond naar de raad voor een tweede termijn. En ik begin weer even bij de OPZ als indieners van het amendement. Ja, als ik het goed heb begrepen, heeft de wethouder uh, zeg maar de punten die aangehaald zijn... Uh, ...neemt hij mee uh, in de gesprekken met uh, de KEI. Hij uh, geeft daar een terugkoppeling uh, over uh, naar de raad. Dus, uh, en dan kijk ik ook even naar de andere kant, naar mijn mede-indieners, maar die moeten dat zelf. Dus wat mij betreft, als hij uh, die gestand doet... ...dan uh, hoeft uh, voor ons betreft het amendement uh, niet uh, verder ingediend te worden. Een ander punt is nog wel, uh, de wethouder... Even kijken of dat ook ondersteund wordt door de andere... Indieners. Of andere indiener, sorry. Ja, ik kan natuurlijk ook de vraag aan de wethouder stellen of hij het misschien als een steuntje in de rug wil beschouwen als we het wel in stemming brengen. Nou, ik denk dit... dat het eerst daar... Daar komt de portefeuillehouder in tweede termijn nog even op terug. Goed, de heer Kramer. Een ander punt is, uh, wethouder, u haalt aan dat u nu prestatieafspraken heeft over nieuwbouw. Maar uh, als zie ik de afspraken die in 2016 zijn gemaakt, die staan er wat scherper in hoor. En daar worden ook echt uh, 230 sociale huurwoningen om op korte termijn met korendeksterrein en dat soort dingen meer. We zitten ondertussen in 2020 en in die vier jaar hebben ze niets gedaan. Dus uh, vinger aan de pols graag. Ik loop even hetzelfde rijtje af en dan kom ik bij mevrouw Koper uh, als indiener van de motie. Dank u wel. Volgens mij is het met mijn motie nog helemaal goed. Uh, en uh, uh, uh, uh, uh, daar ben ik ook blij mee. Uh, we danken, ik dank de, de, de wethouder voor de, voor de toezeggingen, want dat betekent dat... We hebben toch een mooi debat met elkaar gevoerd over wat we van de kei verlangen. En daar, de zorgen die we met elkaar delen daarin, die zijn ook helder. En ik ben ook heel blij dat we daar uh, in de, de wethouder aan ons zijde vinden. En ik ben buitengewoon blij... Als het gaat om het onderdeel uh, dat, dat we nu echt beleid gaan maken op die, op die doorstroming. Want we hebben het met elkaar er al een paar keer om. Partij van de Arbeid heeft het ook gevraagd bij het Watertorenplein. En die toezeggingen, uh, daar maakt u me echt helemaal gelukkig mee. Dank u wel. Dank u wel. We lopen hetzelfde rijtje af. Dan kom ik bij de VVD, mevrouw Geurensen. Niet het woord, dan is het woord aan de PVV. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh... Ik had nog aan de wethouder gevraagd of hij enig idee had... Ja, ...wanneer hij wellicht met opties kan komen... ...om uitvoering te geven aan de motie uh, voorrang voor statushouders. Dank u wel. Goed, dan komen we bij het CDA, de heer Metters. Dus. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik ben uh, heel tevreden uh, en uh, ik hoor dat OPZ dat uh, nu ook is... ...met de punten die genoemd zijn in hun, amendement, in hun amendement. Die vier punten, want die zijn wel degelijk van belang voor de toekomstige en de huidige huurders van Zandvoort. Uh, dat daar wat aan gedaan gaat worden. Hopen, ik hoop van harte dat het dus uh, voor wat op gaat leveren. Ik wens ook veel succes. De huurdersplatform daarbij uh, uh, zet hem op. En ik hoop dat hij met positieve berichten terugkomt. D66. Die hoeven niet het woord. Dan kijk ik naar gemeentebelangen Zandvoort. Ook niet de heer Algebali, ik kom wederom bij u voor het laatste woord. Stichtelijk laatste woorden. Oh, er is ja, ja. nog, nog ja, het laatste woord aan Algebari en dan krijgt u nog de gelegenheid voor een laatste vraag. Ja, Laat ik uh, het ook kort houden. Wij uh, steunen de wethouder en uh, het huurdersplatform Zandvoort en wat zij hebben gedaan. We willen ook beide en de KEI nog een keertje complimenteren... maar vooral beide partijen die hier zitten, het HPZ en, uh, en de gemeente voor hun inzet... Het zijn echt moeilijke gesprekken geweest en u verdient daar echt uh, ja, gewoon een compliment voor. Dank u wel daarvoor, beiden. En wat wij ook willen zeggen is dat wij gewoon een open gesprek met de KEI moeten houden zolang zij nog hier in Zandvoort zitten. We hebben er niets aan om met elkaar uh, vliegen af te vangen. We hebben er iets aan om met elkaar iets te doen voor onze bevolking in Zandvoort. En laten we ervoor zorgen dat voor de time being de KEI zijn afspraken nakomt. Dat wij zorgen dat de Zandvoortse bewoners hier gewoon met plezier en kwaliteit wonen. En zorgen dat die doorstroming er komt, zodat onze jongeren hier in Zandvoort kunnen blijven en ook lekker hun eigenesje kunnen vinden. De heer Berg had nog één vraag. En dan... Ja, één Eén laatste één vraag, vraag is, de... voorzitter. Um, de laatste regel van het raadsvoorstel, want er staat de prestatieafspraken: vormen de basis om met een eventueel nieuwe corporatie tot aanvulling te komen. Zijn de prestatieafspraken die er nu voor liggen, is dat echt de basis of gaat er op, gewoon opnieuw onderhandeld worden met een nieuwe corporatie als die aanschuift? De heer Deen. Ja, ik wil denk ik het even aangeven dat wij hier niet zitten om alleen vliegen te vangen. Ik kijk ja. naar de portefeuille. En de laatste vraag... Oh. De heer Elgebali bij interruptie. Ja, voorzitter. Maar... Het is heel kort hoor, maar ik heb niet gezegd dat de gemeenteraad vliegen afvangt. Ik heb gezegd dat wij als geheel, als zandvoort zijn en elkaar niet vliegen af moeten vangen, maar juist voor zand moeten kiezen. Mooi dat u het weer eens bent. De heer Deen? Ja, inderdaad. Hij zei dat we met z'n allen elkaar vliegen aan het afvangen waren. Daar doen wij niet aan mee. Goed. Um, de portefeuillehouder. Ja, uh, kijk, de, de, de prestatieafspraken die, die voorliggen, die, die, die nemen we mee. Want die, die worden uitgangs, uitgangspunt. En natuurlijk gaan wij in gesprek met de, de nieuwe corporatie. Er zijn, er zijn uh, een aantal... Goede ambities gesteld bij de overname. En die ambities zullen we samen met de HPZ goed bestuderen. Van wat voor aanvullende zaken wij in de prestatieafspraken kunnen regelen. Ook nog eens goed kijken hoe je die prestatieafspraken nou precies met elkaar moet maken. Want het is ook nog een vak op zich hoe je nou inderdaad heel goed, clean, maar ook duidelijk afspraken met elkaar op papier kan zetten. En ik hoop... ...dat we dat ook met de, met de nieuwe corporatie tot, de, de, tot wat duidelijkere afspraken kunnen komen. Meneer Kramer, laatste interruptie. Ja, nou begrijp ik het niet helemaal. Gaat de wethouder nu toch terug om uh, aanpassingen te doen? Want dan houden wij het amendement boven tafel. Nee, ik, dit is antwoord op de vraag, als er een nieuwe corporatie komt, hoe gaat u daarmee om? Dat was, dat was de vraag die gesteld was. En dat, dat, is de, dat is het enige antwoord wat ik daarop geef. Dan is dit de basis. Uh... Nou, als dit de basis dan is, dan houden wij het amendement boven tafel. Ja, maar wat bedoelt u dan daarmee? Ik snap nu niet wat het probleem is hoor. Omdat iemand een vraag stelt... In... Omdat wij nu op dit moment... Om, wij hebben op dit moment dus geen zekerheid dat uh, de huur 109 euro, uh, 1009 euro erin komt. Wij hebben geen zekerheid met betrekking tot verbetering in relatie tot uh, onderhoud... Uh, dus er zijn gewoon een aantal onzekerheden. Dus wij houden het amendement nu boven tafel. De portefeuillehouder. Ja, ik begrijp niet, ik geef antwoord op een vraag. Ik geef antwoord op een vraag of, of, dit, of dit, deze prestatieafspraken die we nu met elkaar in gesprek nog in gesprek gaan en dan definitief worden gemaakt, dat die de basis zijn voor... ...in gesprek te gaan met de nieuwe corporatie... ...en dan te kijken, da daar waar we de dingen met elkaar kunnen verbeteren... ...omdat er ook een aantal ambities op her zijn geformuleerd voor de nieuwe corporatie. Dat is wat ik zeg. Dus ik snap niet dat dat dan leidt tot andere standpunten. De heer, ik kijk even naar de heer Kamer. Laat, laten we maar tot stemming overgaan voor het amendement. nog Even naar de... Ja, uh, dan de, de vraag uh, over de, de statushouders. Ik, ik verwacht in het, uh, na de zomer daarmee te komen. En op dit moment ga, nee, geven wij ge, geen voorrang aan, aan statushouders. Maar we houden wel in de gaten of we aan het eind van het jaar gaan voldoen aan hetgene wat, wat wij moeten realiseren vanuit het Rijk. Uh, en dan ten, Dus dat waren de vragen. En mevrouw Keurzon, ja, ik, ik, ik onderhandel... Liever op basis van wat, wat er nu ligt met, met de toezeggingen die ik u gedaan heb, als dat ik uh, met, een, uh, met een abonnement doe. Maar nee, dat steuntje, volgens mij heeft u mij dat al gegeven, dat ik nog verder moet, moet spreken om het toch nog duidelijker uh, verwoord te krijgen in een aantal zaken. Goed, dan zijn we bij het einde van de beraadslagingen. Dat betekent dat het amendement, zoals is ingediend, in ieder geval overeind blijft. Kijk ik naar de heer Kramer. Dat wordt als eerste in stemming gebracht. Vervolgens wordt er over het voorstel als geheel gestemd. Um, en vervolgens over de motie van mevrouw Koper. Dus allereerst het amendement. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van OPZ. De fracties van de PVV en van de VVD. Wie zijn daar tegen? Dat zijn de fracties van het CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, GBZ en D66. Dan is daarmee het voorstel, het amendement in ieder geval aangenomen. En ik zie een stemverklaring van mevrouw Van der Veld. Ik hou het uh, ook nu weer kort. Ik vind dit zo verschrikkelijk jammer dat de wethouder weer met lege handen staat. Dat het werk van ABZ ook uh, eigenlijk niet wordt gedaan. En het is uh, niet goed voor antwoord. Mevrouw Koper. Ik vind het ook jammer, want er staat duidelijk heronderhandelen in het besluit, terwijl, eh, terwijl eh, de fracties aangaven met de toezeggingen voldoende te nemen. Dus dit vind ik een risico. Stemverklaring de heer Elgebali. Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de GBZ en de Partij van de Arbeid. Dit is heronderhandelen, prestatieafspraken worden dus zometeen vastgesteld, terwijl ze niet vastgesteld kunnen worden. Goed, dan komen we bij het voorstel als zodanig. Wie is daarvoor? Met. Dat is de gehele raad en daarmee is het aangenomen. Wat zeg je? Nee. Dat... Dus het, is het besluit is vervangen daarmee. Ja, dus dat klopt. Ja, daar heeft u gelijk in. Excuus. Dan komen we nu bij de motie zoals ingediend Sorry, maar er is met de stemming iets verkeerd gegaan. U zegt, de gehele raad heeft... Ik heb mijn hand niet omhoog gehad, hoor. Dat klopt. Dus uiteindelijk... De... Want het dus voorstel wordt dus als zodanig niet in stemming meer gebracht... ...omdat er door het amendement... Nee, nee, nee, nee. nee. Het voorstel moet altijd nog besloten worden. Het geamendeerde dus besluit over moet nu het een ge besluit ja, nee, genomen uh, worden. Ik ervan vanuit dat u inderdaad uh, over het geamendeerde voorstel wilde stemmen. Dus nogmaals, wie is voor het geamendeerde voorstel. Dat zijn de fracties van de OPZ, de PVV, twee van D66 en de VVD. Daarmee is het. Nou, wie is er tegen? Mevrouw Van der Veld, GBZ, CDA, Partij van de Arbeid en, en de heer Graaf. Dan is daarmee het voorstel aangenomen. De stemverklaring voor de heer Hermans. Voorzitter, het is heel leuk en aardig dat ik moet stemmen. Maar ik ga niet ergens over stemmen waar ik gewoon niets voor snap, waar ik voor stem of tegen stem. Er is een amendement aangenomen. Dat snap ik. Nou, dat. Dat leidt tot een geamendeerd voorstel en dat is zojuist in stemming gebracht. Dus dat betekent dat er wordt heronderhandeld en de prestatieafspraken niet worden voorzien van een positief voorzieningswijze vanuit deze raad? Dat is de consequentie van waar uiteindelijk de stemming op neergekomen is. Dan snap ik hem. Dank u wel. Ja. Stemverklaring, de heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn ons wel degelijk bewust van het feit dat dat risico er is... Desalniettemin is het wel democratisch tot stand gekomen. Dus zullen we niet anders moeten doen om de wethouder dan een steuntje in de rug te geven. Dank u wel. Dan kom ik daarbij bij het einde van dit agendapunt. En dan... Voorzitter, de motie moet ook nog oh, ja. worden gewacht. Uh... De motie van de Prij van Wie is voor de motie zoals die is ingediend? Van de private arbeid of Heavy. Dat is de gehele raad behoudens de VVD. Wie is hier tegen? De fractie van de VVD. Daarmee is de motie aangenomen. Dus, uh... Goed, dan vraag ik nu of mevrouw Geursen even op mijn plek wil plaatsnemen. Er is een uh, korte schorsing van de vergadering, net de, het debat over de kei- en de prestatieafspraken. En nu wordt het, uh, de vergadering voorgezet door mevrouw Geurensen van de VVD. We gaan luisteren, als het goed is. Even kijken hoor. Dames en heren, ik heropen de vergadering en we gaan door met agendapunt 6. Daar zijn we weer. Agendapunt 6 ondertussen, Motie Zwarte Piet, uh, ingediend door de PVV. Even weer voor de goede orde de volgorde. Als eerste krijgt de PVV het woord. Vervolgens is het woord aan de portfeuillehouder, de heer Monenburg. Vervolgens bent u als raad allemaal in één termijn... ...en het laatste woord is daarbij weer voor de PVV. Ik geef het woord aan de PVV, de heer Van Tiggelen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ooit, alweer enkele tientallen jaren geleden... ...een psychiater horen zeggen... ...meneer, gelooft u mij maar, abnormaal komt veel voor. Ik vond het toen de tijd een grappige uitspraak... ...vanwege de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid... De laatste tijd besef ik steeds meer hoe zeer de goede man gelijk had. De obsessieve zelfhaat, ook al oikofobie genaamd, neemt steeds meer bizarre vormen aan. De oorlog tegen Zwarte Piet, straatnamen, moorkoppen, carnavalpolitie, het afschaffen van vaderlandse geschiedenis, het eenzijdige slavernijmuseum, het afschaffen van het VOC-café, er komt geen einde aan. Ook kerst en Pasen zijn woorden die we moeten vermijden. Het lijkt een kwestie van tijd of ook knikkeren wordt verboden. En ook het woord asfaltering zal kwetsend blijken te zijn voor mensen met OBT-TBC. Iedere keer wanneer je denkt dat kan niet gekker, weten ze zichzelf toch weer te overtreffen. Op zich natuurlijk een hele mooie prestatie. Voorzitter, de Partij van de Vrijheid vindt dat mensen gerust in onzin mogen geloven. Het wordt echter een ander verhaal wanneer je eigen onzin gaat opleggen aan anderen. Dan kom je aan de vrijheid van anderen. Daar vinden wij wat van. Wie de geschiedenis kent van de heilige Sint-Nicolaas, bischop van Myra... ...die weet dat de goedheiligman antislavernij was en alles behalve een racist. Een klein groepje oproerkraaiers is hiervan niet op de hoogte... ...en wil dwars tegen al onze democratische principes in hun wil aan anderen opleggen. Recentelijk mochten wij uit de pers vernemen dat de plaatselijke stichting... ...die de jaarlijkse intocht organiseert, overweegt om hier toe te geven aan het kleine groepje drammers... Dat de zandvoort hierop zou zitten te wachten is ons niet bekend. Ook zou er tussen onze burgemeester en deze stichting een gesprek hebben plaatsgevonden. Wat was de status van dit gesprek en wat is daar besproken dan wel afgesproken? Voorzitter, we hebben een subsidieverordening en in hoofdstuk 1 staan de algemene voorwaarden en ik citeer even artikel 3a... Subsidies worden niet verstrekt ten behoeve van prestaties gericht op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Los van de eventuele juridische hakeloverij zijn wij van mening dat wij deze voortschrijdende gekte niet moeten financieren met gemeenschapsgeld. Op zich zou natuurlijk de politiek zich hier helemaal niet mee moeten bemoeien hoe mensen een feestje vieren. Echter, wij zijn subsidieverstrekker. En dat verstrekken van die subsidie is aan regels gebonden. Vandaar de volgende motie met als dictum roept het college op... ...er bij de stichting in tot Sinterklaas op aan te dringen dit voorgenomen besluit in te trekken. Mochten zij daartoe niet bereid zijn de gemiddelijke subsidie voor deze stichting bij de eerstvolgende gelegenheid te doen vervallen... ...en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter, voor de eerste termijn. Dank u wel. Dus woord aan de portefeuillehouder. De heer Molenburg. Dank u wel, voorzitter. Even voor een paar feiten, even op een rijtje... ...is dat er de afgelopen jaren 2417 euro gegeven is... ...aan de ondernemersvereniging Zandvoort. Waaronder, ik zou zeggen, het Sinterklaas comité eh, uiteindelijk de Sinterklaas-intocht organiseert. Um, even heel kort uh, heb ik uh, enige tijd geleden het verzoek gekregen van de mensen die zich bezighouden met de intocht. In dit geval de mensen die uh, bezig, zich bezighouden met de Zwarte Pieten. Uh, het onderdeel van, ik zou maar zeggen, het, het organiserend comité wat daar uh, primair mee bezig was. Die um, gevraagd hebben, kunnen wij bij u langskomen, burgemeester? Daar heb ik uiteraard in bewilligd. Dat gesprek heeft plaatsgevonden op 10 februari in aanwezigheid vanaf de gemeentelijke kant van mij en uh, van de heer Willem van den Berg, de gemeentesecretaris. Uh, in dat gesprek heeft uh, de mensen die betrokken zijn bij ik zeggen, het aansturen van de vrijwilligers, hebben ze aangegeven dat gegeven het feit dat er een maatschappelijke discussie is, zij van plan waren, hebben zij aangekondigd. De dialoog met hun achterban aan te gaan. Um, nou, dat, dat is een dialoog die zij wilden starten door een mail te versturen aan iedereen die betrokken is bij de intocht. Um, nou, we hebben daar even over gewisseld waarbij ik in ieder geval heb aangegeven dat wat mij betreft de kleur van Zwarte Piet niet bepaald wordt in deze zaal of in dit gemeentehuis. Maar in de samenleving zelf. Dus in dat opzicht vind ik op het moment dat er een maatschappelijke discussie is en een intochtscomité. Uh, ...gaat op deze manier de dialoog aan met zijn achterban. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb begrepen dat de, dat de mail uitermate keurig was... ...met name in de sfeer van, goh, we willen eens even peilen in onze achterban hoe het ervoor staat. Hoe kijkt u er tegenaan? Uh, dus wat dat betreft was dat de status van het gesprek. Uh, een, een, een informerend gesprek van hun kant om dit met elkaar uh, ieder geval te bespreken. Ehm... Uh, nou ja, ik blijf erbij dat wat dat betreft uh, de kleur van Zwarte Piet, ik, ik, ik hoop dat uh, tot in lengte van jaren de vele betrokken vrijwilligers uh, die de intocht hebben mogelijk gemaakt. Ik heb het afgelopen jaar voor het eerst meegemaakt en ik vond het een fantastisch feest dat die betrokken blijven en die hun inzet blijven uh, uh, tonen op dit punt. Waarbij ik me ja, wel op de, we zeggen, het standpunt plaats dat uiteindelijk het met name in de samenleving zelf erop aan moet komen over hoe dit soort ontwikkelingen hun, hun vorm hebben en krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wie vanuit de raad? CDA, de heer Stefan. Ik heb um, eerst misschien een opmerking over de feiten, want ik heb ook de, de betreffende mail ...even lang zien komen en ook gelezen. Het is inderdaad, ik kan bevestigen dat er uh, eigenlijk heel, heel, heel zoekend is gevraagd naar... Uh, is het, ...er wordt in de motie gesuggereerd dat er een besluit is genomen. Dat is dus niet zo. Er is, is inderdaad geïnventariseerd van... Um, ...zouden we gelet op, op de maatschappelijke veranderingen uh, uh, eens kunnen kijken... Of, uh, ...of er misschien andere versies van vieringen van het feest mogelijk zijn? En uh, uh, daar willen we graag... Van, ...van de leden uh, ook een terugkoppeling van. Dat, dat was de insteek van dat van bericht, zoals ik het heb gelezen. En uh, volgens mij is er nog helemaal geen besluit genomen. Maar dat is voor de feiten dat dat gezegd hebben. Uh. Interruptie, de heer Van Tegela, BVV. Uh, wij hebben het over een voorgenomen besluit. Dus dat het besluit nog niet is genomen, dat was ons bekend. Heer Stefan vervolgens u. Mooi, dank u wel. Daar zijn we het over eens. Ja, want soms, soms twijfel ik een beetje van, of, of nou goed. Um, dat gezegd hebben we daar, qua feiten, zijn dus we het dus over eens dat het besluit nog niet is genomen, dat, er eigenlijk, dat het alleen nog maar gaat om inventarisatie. Moeten we ons dan afvragen, wat, wat ook de portefeuille terecht zegt, um, um, moeten wij uh, ons als, als gemeenteraad, als, als politiek orgaan, hier op dit moment over uitspreken? Um, kijk. Om toch heel even kort, kort die politieke kant op te gaan. Uit, uitgangspunten van het CDA zijn ook de tradities die, die het land kent hoog uh, uh, houden. Hè? Um, um, maar we hebben ook uh, hoog in het vaandel um, het oog voor de medemens en uh, respect voor de ander. En wat het CDA betreft moet, moet het toch mogelijk zijn dat iedereen dit Sinterklaasfeest viert zoals het hem of haar goed dunkt. En uh, de, in dit geval... Uh, Moeten wij voorzichtig zijn met, met het beoordelen, politiek beoordelen van de eh, keuze van de van stichting Sinterklaas. En um, um, ja, als, als misschien ook, ook de, de, de heer van de PVV menen dat het feest anders gevierd moet worden, misschien moet u dan ook een stichting oprichten en dan een subsidieaanvraag voor doen, dat, dat u het feest op, op, op, op uw manier. Instructie, de heer Van Tickle, PVV. Ja, er is misschien nog niet helemaal duidelijk. Uh, meneer Stefan, hoe interpreteert u de inhoud van artikel 3a van de subsidieverordening? De heer Stefan. Ik, ik snap waar u heen wilt. U wilt, uh, u wilt als, als, als politiek orgaan uh, uh, via subsidiebeleid. Uh, uh, uh, uh, Bepalen, maar ik, ik, ik geef u alleen mee, we, we moeten oppassen als, als politiek orgaan, als uh, ja, als politiek orgaan hier uh, op de stoel te gaan zitten van het bestuur van een stichting. Kijk, als, als, als u meent dat die uh, dat, dat wij uh, dat bepaalde stichtingen uh, uh, geen subsidie zouden moeten ontvangen, dan, dan nogmaals, het staat u. Het staat u ook vrij om, om, om, om, om, om, om, om, om zelf een invloed te geven aan het Sinterklaasfeest. En, en ik denk dat deze stichting uh, uh, haar, haar, haar rechten in de democratische rechtsorde uh, gebruikt. En die, die, die, diezelfde rechten heeft u ook. Dank u wel. De heer Hemse, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vond de suggestie van het CDA echt ontzettend leuk. Voor de PVV om dat te gaan doen. Met, ja, inderdaad, het, het strookt een beetje tegen hetgene wat er staat. Door de PVV worden er een aantal stellingen gedaan, met name ook waar de, de goed heiligman vandaan komt. Ik weet niet waar die vandaan komt, want ik weet alleen maar dat hij elk jaar met een stoomboot komt naar Zandvoort. En volgens mij komt hij uit Spanje, en dat is het enige wat ik weet, want ik was er niet bij. Ik was daar ook niet oud genoeg voor. Maar ik geloof nog steeds in hem, want ik vind het een fantastische vent. En het grappige is aan deze motie, ja, ik, ik mag straks nog reageren, maar het grappige aan deze motie is eigenlijk... U zegt eigenlijk in feite, hij voldoet niet aan de subsidieverordening. We proberen een kinderfeest te behouden. U trekt de subsidie in en het kinderfeest is weg. Dat is een, uh, komt een ik dus in terminus in zijn huidige situatie, denk ik zo, op het moment dat u motie indient. Eigenlijk probeert u deze stichting de Zwarte Piet toe te spelen. Zegt u in feite, u houdt zich niet aan de regels, u gaat met de zak terug naar Spanje. En zegt u daarbij ook nog, ik trek de subsidie in... U denkt toch zeker niet dat ik Sinterklaas ben. Nou, wat mij betreft, voorzitter, kan deze motie gewoon in de prullenbak. En dan gooi je hem gewoon weg en dan stemmen we erover en dan is iedereen tegen, behalve de PVV. Dank u wel. De heer Drommel, VVD. Dank u, vriendelijk. Wellicht kunnen we de PVV ook overtuigen. Um... Op zich brengt natuurlijk, en is zeker de, de VVD, erg sympathiek ten opzichte van Zwarte Piet. En het blijkt ook wel dat wij niet de enige in zijn. Want er is ook door de sociale zaken en werkgelegenheid, wordt er jaarlijks een enquête gehouden onder nou, een hele bevolkingspeiling. En er blijkt dat 88% van de mensen het niet discriminerend vinden. En 82% vindt ook dat Piet moet blijven. Dus wat dat betreft heeft u denk ik uw, uw verlangen al, bere al bereikt. En nog sterker zelfs. Piet wordt gezien door kinderen als een held. En dat is denk ik wel het mooiste wat we hier kunnen vaststellen... en daardoor ook hoeven wij ons geen zorgen te maken. Ook uw oproep in deze... duidt eigenlijk op dat u, dat u zich zorgen maakt omtrent Zwarte Piet... die steeds witter zou worden. Nu komen er een paar veegpieten en dan worden er daar steeds witter en witter. Ik denk dat die zorg ook niet terecht is, want bij allen, de bevolking... Die pleit namelijk voor datgene wat er is en wat blijven moet. En uw suggestie over artikel 3a, dat is nog veel angstiger. Dat vind ik eigenlijk echt heel ernstig. Want daarin bepaalt u, degene die de subsidie verleent, hoe de situatie zou moeten worden. Dus u maakt daarmee de overheid het breekijzer. En u gaat daarmee invullen wat de samenstelling moet worden van die pieterman Knecht en zijn maten. En ik ben het eens met, met ook de huidige stelling van de portefeuillehouder en ook van vele anderen... ...tot er ook een zekere machtsverlangen is om toch te doen wat die grote meerderheid, 88% en 82% niet zouden willen. Maar juist die machtspolitiek die haalt natuurlijk wel de krant en de pers. Maar daar hoeven wij geloof ik ook niet bang voor te zijn. De tijd voor L. Johnson is echt voorbij. U kent wel L. Johnson, waarschijnlijk nog die, die zwart man die een, een donkere man moest nadoen... Uh, het is zelfs zo dat... ...even uit mijn hoofd, ik weet het niet precies... ...maar Porky en Bess, Keurswin... ...die maakte die opera... ...en die moest gespeeld worden alleen maar door zwarte mensen. Mochten geen blanken in meespelen. Alleen zwarte. En het was in 1935. En ik denk dat wij nog steeds in zo'n cultuur zitten... ...dat we ons niet zo verschrikkelijk bang moeten maken... ...voor anderen die op een drammerige structuur zitten... ...en zellen van, het moet allemaal steeds witte worden... Hier is ook deze, onze stichting in het Zandvoortse, die praat over het toevoegen, of het overwegen van toevoegen van roetveegpieten. Ik denk dat dat nou juist de harmonie is die ze zoeken en waar we ook eigenlijk achter moeten staan. Um, ik had nog wat zaken. S uh, bent u wel eens in Bonaire geweest, want u bent een bereisman en u weet ook, denk ik, alles van de Antille af. En dat wil ik ook nog even zeggen, want het, dat komt mij op in, uh, in uw motie... Daar wordt, Sinterklaas wordt wit gesminkt, echt met, met volle overgave. En de zwarte pieten worden ook zwart gesminkt, waarop mijn vraag was. Zwart, het is toch wel behoorlijk bruin. Nee, zwarter dan zwart, was het antwoord. Kortom, het is iets wat, wat, wat, ze, wat de belevingsfactor is van, van, van vele mensen, van, van bevolkingen zelfs, van, van dorpen, van... ...omgevingen, verstreken en juist ook door daar de accenten te leggen over... ...op de machtspolitiek, nee het machtsverlangen van kleine groeperingen... ...maak je dat alleen maar erger. Het is als Johan Huizinga het al veel eerder zei... ...we moeten daar niet in meegaan. We moeten gewoon, denk ik, het heel slim vinden van een stichting die zegt van... ...hé, hey, het zal misschien goed zijn om uh, toch uh, de anger een beetje uit te halen... ...en een paar roetveegpieten erbij te doen en we houden verder de boel lekker zwart... Dat vinden de mensen leuk, de vindt de zwarte pieten leuk, de vindt iedereen leuk en we moeten daar niet zo'n hijza van maken. En verder moeten we net zoals u denk ik erachter blijven staan dat kerstfeest geen sylveste wordt, paas geen lentefeest, carnaval geen verkleedfeest, palenfase geschrapt wordt en goede vrijdag slechts een vrije dag wordt. Dame, wat zegt u? De moorkoper, mogen voor mij een moorkoper blijven, maar als u een andere naam geeft, echt, ik vind dat de hamburgers, hamburgers moeten blijven. Uh, Berliner Bolle, Berliner Bolle, uh, we worden echt helemaal, en het is een cultuurverschijnsel. Pak je nou echt de boeken op die erover gaan, kijk je nou eventjes naar Adverbrugge, een filosoof die er ook erg verhaal weet. Pak uh, Oswald Sprengler, uit Avondrand, uh, het bas van dit soort verschijnselen, en ik kan er echt uren over praten, en ja, dat je hoort... <laughs> Ik stel voor dat we is, dat niet is, gaan nee, doen, meneer Drommel. Het is duidelijk, wij, wij steunen denk ik toch de hele goede uitleg die ik niet kan verbeteren in die paar zinnen van uh, de portefeuillehouder. Dank u vriendelijk, uh, voorzitter, voor deze gelegenheid. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, geef u zet. Ja, nee, soms kan het zo makkelijk zijn, hè? Je pakt de telefoon, je belt Sorry, iemand. mevrouw van der Veld, uh, interruptie van de heer Kramer op de heer Drommel. Laat maar. De show is over. Mevrouw van der Veld, gaat u door. Dank, sorry voor de Nogmaals, bedankt voor het woord. Ja, het kan zo makkelijk zijn. Je pakt je telefoon, je belt iemand op en je zegt... ...joh, wat is er nou aan de hand met die, met die, met die pieten? En dan krijg je gewoon te horen, joh, nou eigenlijk niks. We hebben het erover gehad en ja, als er uh, Roetveegpieten willen... ...dan moeten ze dat zelf weten, die mogelijkheid moet er zijn. Ja, dan ben ik eigenlijk klaar met mijn betoog. Want als dat het is, dan is dit niet meer dan een storm in een glas water... U heeft een interruptie van dit rommel VVD. Dank u wel, voorzitter. Kan het echt zo kort? Ja, zo kort had u het ook kunnen doen. Mevrouw Koper, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Um, portefeuillehouder had een duidelijke uitleg. Dit is een maatschappelijk onderwerp waarin mensen breed verschillen van mening. Maar in een democratie gaat het er nu juist om dat al die meningen ook gehoord worden. Wij vinden met D66 deze motie geheel overbodig. Openzet, de heer Baber Ja, voorzitter, dank u wel. Het, ik vind het wel wonderlijk dat in de motie wordt verwezen naar de subsidieverandering. Want juist op het moment dat je die hanteert en je komt tot de conclusie... ...dat wat men wil hier in de samenleving, dat is namelijk luisteren naar ook in uw ogen misschien hele belachelijke ideeën... ...dan ben je dus juist bezig om niet eenduidig richting te geven aan wat je levensbeschouwelijke visie zou moeten zijn... ...maar dat men dus met meerdere rekening houdt. En dat betekent dat op het moment dat je dat doet, maar je doet, niet, eh, maar je houdt, maar je doet iets anders, namelijk datgene wat u voorstelt... ...zwarte piet moet zwart zijn, pas dan ben je dus bezig om een levensbeschouwelijke... ...visie uit te, uit te dragen op dat, op dat fenomeen. En dat moet je dus juist niet doen. En daarom is ook de, de, de, de subsidieverordening wat ons betreft heel helder... ...en veroordeelt hij eigenlijk uw stellingname. Want door dat te doen is die, wordt hij namelijk levensbeschouwelijk van aard. U heeft een interruptie van de heer Van Tichelen van de PVV. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Dat is nou precies de juridische haakloverij waar ik aan refereerde. Los daarvan heb ik gewoon het verhaal in een bredere context geplaatst. Een maatschappelijke ontwikkeling. Dat je in dit land helemaal niks meer mag zeggen. Helemaal niks meer mag doen. En niet meer mag vieren zoals je zelf wil. En niet meer zo noemen mag als je zelf wil. En dat is gewoon datgene waar de PVV zich tegen verzet. Want allerlei vrijheden worden de mensen ontnomen door drammende minderheden. Dat is waar het ons om gaat. Dank u wel. De heer Baalberg-Wilson, open zelf, wilt u nog een reactie geven? Het was een interruptie op u namelijk. Ja, nee, ik, ik, ik begrijp het standpunt van de PVV wel, maar ik confronteer dat eigenlijk met hetgeen wat ik daar straks heb gezegd. En datgeen wat u nu aanvoerde, brengt daar geen verandering in. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks, de heer Elgemali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik even uh, gewoon een overweging eruit pakken. Het is een strijd met onze democratische principes om toe te geven aan een drammende minderheid. Het is in strijd met onze democratische principes om een drammende minderheid geen stem te geven. Onze democratie waarborgt dat minderheden in dit land hun mening kunnen uiten. Er zijn genoeg gevallen in deze wereld geweest waarin dit niet het geval was. Uw motie is ongrondwettelijk, slaat nergens op en is totale onzin... en verdient maar één ding, dat is namelijk dat u een scheur. Want wat u hier doet is ongrondwettelijk. Het kan gewoon niet en ik hoop ook echt dat de PV stopt met dit soort onzinnige, echt onzinnige moties dank u wel voorzitter dank u wel pvv gehoord de reactie van de portefeuillehouder en de reactie van uw mederaadsleden wilt u de motie in stemming brengen ja dan geef ik in ieder geval nog het, de mogelijkheid voor het laatste woord wilt u nog iets aan toevoegen voorzitter ten aanzien van drammende minderheden die een meerderheid hun wil willen opleggen hebben we hier vanavond op het tapijt een mooi voorbeeld gezien dank u wel Ik zie dat ondertussen dat mevrouw Van der Veld afwezig is. Die is helemaal weg. Heeft ze de vergadering verlaten? Haar spullen liggen er nog wel. Zometeen wordt dus de motie van, uh, over Zwarte Piet uh, van de PV in stemming gebracht. Er wordt even gewacht op het raadslid van der Veld van de GBZ. Dus even kijken of dat snel gaat gebeuren. Om dus even een muziekje om niet helemaal stil te vallen. I don't need a hand in the flame. Dan kunnen wij nu, nu u we weer aanwezig bent, de motie in stemming brengen. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van de PVV. Wie is tegen de motie? Dat zijn de fracties van OPZ, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gemeente Belangen Zandvoort, D66 en de VVD. Daarmee is de motie verworpen. Ik schors de vergadering voor een wissel. Ja, nu wordt... de de voorzitter weer gewisseld naar de burgemeester. Molenburg neemt vanaf nu weer als voorzitter de vergadering. Ik open de vergadering weer mijn... met dankzegging aan mevrouw Geursen voor um, het waarnemen um, gedurende de afgelopen periode. Um, en We gaan meteen naar u door, want we komen aan bij de motie die um, in ieder geval in eerste instantie u is ingediend. ...en die als titel draagt Geen windturbines en zonnepanelen in de duinen. Ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. De motie wordt breed ondersteund. En dat wil zeggen door, heel breed door alle partijen. Ik denk wel goed is dus even voor het hele verhaal om dan toch even de constateringen en de overwegingen mee te geven constateren dat de bouw van windturbines in Natuur 2000 gebieden op voorhand niet meer wordt uitgesloten door het ministerie van economische zaken en klimaat. De provincie Noord-Holland op regionaal niveau via de regionale energiestrategieën moet bezien of dit wenselijk is. Bij een positieve beoordeling via de wet natuurbescherming wordt getoetst of er geen significante nadelige effecten zijn op planten en diersoorten. Wanneer geen nadelige effecten aanwezig zijn en aan de juridische kaders wordt voldaan windturbines in duingebied mogelijk zijn. De provincie Noord-Holland blijkt als het Noord-Hollands perspectief... op de regionale industriestrategieën met name inzet op windturbines en zonnepanelen. De minimale afstand van 600 meter tussen windturbines en woningen onder druk staat. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt dat activiteiten in duingebieden... geen afbreuk mogen doen aan de waterveiligheid... en derhalve tegen de plaatsing van windturbines is... En het standpunt van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt gedeeld door duinbeheerder PWN. Overwegende dat de kustgemeenten aan moeten geven in hoeverre windturbines in de duinen wenselijk zijn. En indien de kust kustgemeenten geen standpunt innemen, windturbines in het duingebied wel mogelijk zijn. De gemeente wordt zich in de tijd achter het initiatief Verzet Windmolens heeft geschaard om windmolens ver achter de horizon te plaatsen. En daarbij is uitgesproken dat bewegende euromasten zichtbaar voor de kust... ...iedere dag, iedere minuut, iedere seconde eeuwig horizonde is. En het ook eeuwig horizonde is om windturbines in het duinlandschap te plaatsen. Tevens overwegen dat bovenstaande constateringen en overwegingen... ...eveneens op geld kunnen doen voor de plaatsing van zonnepanelen in de duinen. Spreek daarhalve uit dat de gemeente Zandvoort... ...tegen het plaatsen van windturbines en zonnepanelen... ...in de Nederlandse duingebieden is... ...en besluit deze motie toe te sturen aan alle gemeenteraden... ...van de Nederlandse kustgemeenten... ...en de provincie Noord-Holland... ...als mede aan de minister van Economische Zaken en Klimaat... ...en de Eerste en Tweede Kamer... ...getekend door de voltallige gemeenteraad van de gemeente Zandvoort. Dank u wel, mevrouw Gurssen. Ik heb begrepen dat de portefeuillehouder geen behoefte heeft aan een reactie. Ik kijk rond of daar bij overige raadsleden wel behoefte aan is en ik zie de heer van tichelen zijn vinger afsteken ja even heel in het kort uh, voorzitter we zijn altijd voor zover mogelijk tegenstander van aantasting van landschap en natuur en bovendien vinden we het een volkomen zot idee weersafhankelijke stroomvoorziening dat kan niet werken in de theorie niet, aangetoond door professor Sin. En in de praktijk niet, onder andere bij onze oosterburen. Dus het is sowieso een verkeerd idee. En dan ook nog eens een keer landschap en natuur. Uh, vernielen. Uh, biodiversiteit is mooi, maar naast vogels met twee vleugels ook nog vogels creëren met één vleugel. Daar zijn wij geen voorstander van. In Duitsland 2400 ton insecten worden uit de lucht gemapt door 30.000 windmolens. Mensen zeggen van, goh, wat zijn er toch weinig insecten. Nou ja, wij snappen dat wel. Ook wat men in de landbouw gebruikt is een eventuele oorzaak. Vroeger waren het ingenieurs die de stroomvoorziening regelden, tegenwoordig bemoeit de politiek zich ermee. Ja, de gevolgen die worden steeds meer zichtbaar. Betrouwbare, veilige en betaalbare stroomvoorziening kan en zal gezien de autonome groei in de energievraag uitsluitend met kernenergie zijn te regelen. Gelukkig begint dit kwartje, zei het aan een parisuit, bij steeds meer mensen te vallen. Bij sommige partijen zit een kwartje klem en zal het nooit vallen, dat dan weer wel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Ik kijk nog verder rond. Nog iemand. Dat is niet het geval, dat betekent dat we over deze motie kunnen gaan stemmen. Ik kijk rond, wie is er voor deze motie? Oh, Karim, Karim is... Hij moet stemmen. Yes. Ja. Waar is Karin? Ja, zometeen wordt dus de motie over de windmolens, uh, de windturbines moet ik zeggen, uh, in stemming gebracht. Dus uh, daar gaan we zo vol afwachting naar luisteren. Ze zijn in afwachting van het raadslid uh, Elke Bali van GroenLinks voordat de stemming kan plaatsvinden. Ja, zijn lap, laptop staat er nog. Ja, het is, het is niet anders. We gaan gewoon, we gaan gewoon stemmen. Ja. Um, wie is er voor deze motie? Dat is um, unaniem op uitzondering van de afwezige vertegenwoordiger van GroenLinks. Nee, dus die heeft niet gestemd. Dus, dus dat is 16 voor. Dank u wel. Dan zijn wij aangekomen bij punt 7 van de agenda. Dat is de ingekomen post... Uh, Dat is inmiddels acht. Dat is inmiddels acht ja. Iemand daarover? Dat is niet het geval. En dan komen we bij punt 9. Uh, het verslag van de vergadering van 28 januari 2020. Er zijn twee tekstuele aanpassingen voorgesteld door de heer Hermsen. Die zijn uh, ook overgenomen. Iemand anders nog opmerkingen? Dat is mevrouw van der Veld. Ja, voor de goede orde. Um, textuele meldingen, dat is natuurlijk prima. Maar wij gaan hem nu vaststellen. En dan zou ik toch wel willen weten wat die textuele meldingen ja, zijn. ik zal ze even voor de goede Voordat orde voorlezen. Het uh, en ik wil zelf nog een keer. Het gaat om het citaat. De heer Hermsen begrijpt niet waar de fractie van GBZ het over heeft. Als deze over de Oost-West-verbinding spreekt, en dat moet de fractie van de OPZ zijn. Dus dat. Is één. Is Het tweede op pagina 8. Tevens vraagt de heer Hermsen zich af hoe de volgordelijkheid van de stukken in het presidium plaatsvindt. Deze zin te veranderen in hoe de volgordelijkheid qua behandeling beter afgestemd kan worden in de agendacommissie of in het college en dit te bespreken in het presidium. Dat zijn de twee aanpassingen zoals gedaan. Goed. Ik had graag nog zelfs uh, iets aangevuld willen zien. Ik realiseer het me nu pas hoor, maar het belangrijkste wat ik uh, die avond gezegd heb in mijn ogen, is dat uh, de, het besluit genomen door de raad, democratisch genomen besluit genomen door de raad ten aanzien van het Watertorenplein, uh, zomaar van tafel wordt geveegd. En ik zou het toch prettig vinden als dat wel in de natuur wordt opgenomen. Dat voegen wij aan het verslag toe. Uh, niemand... Ja, nou, Dat moeten we inderdaad checken, uiteraard. Um, niemand meer. Dan kom ik bij. Ja, dan stellen we het verslag vast. En dan kom ik bij de sluiting van deze vergadering. Onder dankzegging voor deze uh, boeiende avond. Kan ik wel zeggen: met veel verschillende onderwerpen waarop uh, op een hele goede manier met elkaar van gedachte wissel is. En ik dank u hartelijk en wens u in ieder geval nog een fijne avond. Ja, tot zover deze uitzending ook meteen van de raadsvergadering van 25 februari 2020. Er is veel besproken geweest. U kunt deze uitzending natuurlijk altijd nog terugkijken op de gemeentesite zandvoort.nl of deze uitzending van ons terugluisteren via de CFM app of via onze website. Morgen zijn we er weer met bomvol nieuw programma op de woensdag. Tot later. Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries. It isn't hard One day you will join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger deze uitzending bedankt voor het luisteren ik wens u nog een fijne avond en dan zijn we er morgen weer om 8 uur zit hier Walter met zijn ochtendprogramma dus schakel dan zeker weer even in tot dan we gaan nu weer over naar de nachtprogrammering mag ik wel zeggen